Lot Lewin met het NOS Journaal. Tom Dumoulin heeft het Giro d'Italia gewonnen. Hij levert daarmee een historische prestatie. Hij is de eerste Nederlander die deze ronde wint. In de afsluitende tijdrit over ruim 29 kilometer... moest hij 53 seconden goedmaken op roze truidrager Quintana. En dat deed hij ruimschoots. De Colombiaan eindigde in het algemeen klassement als tweede. De Italiaan Nibali pakte de derde plaats. Het Nederlandse wielrennen boekte op de slotdag van de Giro een dubbel succes. De tijdrit werd gewonnen door Jos van Emden. Tot nu toe zijn er 39 meldingen gedaan van schade na de aardbeving in Slochtenregister. Het is niet bekend om wat voor schade het gaat. De meldingen worden pas over ruim een maand in behandeling genomen. De betrokken partijen werken aan een nieuwe schaderegeling en die gaat pas na 1 juli in. GroenLinks heeft een spoeddebat aangevraagd in Den Haag, omdat de partij vindt dat de schade sneller afgehandeld moet worden. De politie heeft een man van 26 uit Zaltbommel aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk met een waterscooter gisteren. Een 14-jarige jongen uit Helmond kwam om het leven nadat hij werd overvaren door een jetski in de Maas bij Wel. Volgens ooggetuigen sprong de jongen uit een boot waarna hij werd geraakt door de jetski. Waar de gearresteerde man precies van wordt verdacht is niet bekend. Bij een ongeval op de A27 bij Meerkerk is iemand om het leven gekomen. De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, vloog over de vangrail en kwam op de kop in een weiland terecht. Volgens de politie zaten er vijf mensen in de auto. Eén van hen raakte zwaar gewond. De drie anderen hadden lichtere verwondingen. Het ongeluk leidde tot een flinke vertraging voor het verkeer richting Breda. Het weer dan nog, op de meeste plekken is het zonnig en warm met 23 tot 27 graden. Morgen nog warmer, 27 tot 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Dit was het NOS. Cfm, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog altijd een lange file op de A27 Almere-Utrecht. Tussen knooppunt Almere en Huizen, 10 kilometer en drie kwartier op onthoud. Verderop op de A27 van Utrecht naar Breda nog ruim een uur vertraging tussen Hagestein en Noorderloos. Daar is nog altijd rechte reis ook dicht door een ernstig ongeluk en kun je maar beter omrijden via de A2. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar nog een kwartier vertraging door de afgesloten A4. En het is gek genoeg druk richting Zand voordat de N200 vanuit Haarlem, een een half uur vertraging tussen Haarlem Centrum en Zandvoort. En op de N305 Almere dronten voor de aansluiting met de A27 nog een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Het klokje van 7 uur heeft weer geslagen. En dat betekent op zondagavond natuurlijk ZFM Klassiek. En vandaag hebben we weer een... Eh... Gevarieerd programma met uh, oude en iets minder oude muziek. We beginnen vandaag met uh, een wat onbekendere meneer. Dat is de meneer die uh, ook de begintune geschreven heeft, de fanfare for the common man, Aaron Copeland. En van hem gaan we uit zijn derde symfonie, Molto Moderato, draaien. Het deel Molto Moderato, uitgevoerd door het Dallas Symfonieorkest. Onder leiding van Eduardo Mata. Ja, dus een wat moderner stuk van deze Aaron Copeland, die overigens wel leefde van 1900 tot 1990. Het stuk wat u hoorde, dat schreef hij, heeft hij twee jaar over gedaan. Hij begon er in 1944 en hij was ermee klaar in 1946. De opname van het orkest dat u hoorde, die dateert dan weer uit 1986. We gaan een heelend terug in de tijd van deze toch wel moderne muziek. Uh, gaan we weer helemaal terug naar de barok? Francesco Geminiani. Ik neem tenminste aan dat je dat zo moet uitspreken. Het zal een Italiaan zijn. Dus, zomaar. Francesco Geminiani, dus nooit van de maan gehoord. Een van de onbekendere grootheden. Maar van hem gaan we wel spelen de sonate, nummer 5, voor cello en continuo. Continuo, dat is meestal een orgel of een klaversymbool. Uit deze sonaten gaan we drie delen draaien, namelijk het Allegro, het Allegro Moderato en het Adagio. Het wordt gespeeld door Anthony Pleave, en die speelt cello. En Richard Webb, die speelt viool. Christopher Hawkwood speelt harpsichord, oftewel klaversymbol. En dat is dan wat we in de barokmuziek als continuo betitelen. Dat is het instrument wat zorgt voor de Akkoorden ondersteuning. Goed, dan gaan we dus met uh, meneer Geminiani en zijn sonate nummer 5 voor cello en continuo. ...en dan sta je als presentator toch weer voor aap... ...als blijkt dat in het hele stuk geen viool voorkomt. Maar dat stond in de informatie die we erbij hadden... ...en dat klopte dus niet, want het was een cello en een bas. En de hele viool die we vermelden, die komt in het stuk niet voor. Oké, okay, dus dat eventjes ter rectificatie. We gaan verder met een andere barokcomponist... ...en dat is François Couperin. En van hem gaan we een koninklijk concert draaien... Het derde koninklijke concert, om precies te zijn. Het Concert Royaux. Deel 1 tot en met 7. En eh, het wordt uitgevoerd door het Musica Ad Renum onder leiding van Ed Wentz. Dus een uh, gedeeltelijke tijd van een geno genoot van Johan Sebastian Bach. Hij leefde van 1668 tot 1733. En uh, ja, de muziek wordt natuurlijk uh, gekenmerkt door heel veel tierlantijntjes en versierintjes. Waardoor het uh, soms behoorlijk onrustig klinkt. Maar goed, het is wel mooi en het is hele vroege barokmuziek. We gaan naar uh, wat latere barok. Met een zoon van de grote Johan Sebastian, namelijk Johan Christian. En hij had nogal wat zonen, die Bach. Dus, en er zijn er ook aardig wat die behoorlijk de muziek ingegaan zijn. Van Johan Christian Bach eh, gaan we spelen het concert voor hobo, strijkers en hapsekoord in E mineur. Paulien Oostenrijk, die uh, speelt de hobo. Jaap Terlinden speelt waarschijnlijk, uh, even kijken, uh, de klavensymbol. En het Amsterdamse Sinfonietta, die verzorgen natuurlijk de strijkers. In de vorige uitzending hebben we het eerste deel al een keer gedraaid. Maar we konden toen niet verder qua tijdgebrek. Dus nu het hele concert. MUZIEK Christian Bach, dus de zesde zoon uit het huwelijk van Johan Sebastian Bach en Anna Magdalena Bach. Uh, hij had ook nog een bijnaam, ze noemden hem namelijk ook wel de Italiaanse Bach, oftewel de Londense Bach. En dat uh, zal waarschijnlijk betekenen dat hij daar een korte tijd uh, vertoefd heeft. Hij overleed in 1782. De laatste die we kunnen gaan draaien voor het uur een deel. En gaan we na het nieuws daarmee verder. Na het internationaal van acht uur dan gaan we daarmee verder. Arcangelo Corelli. Kennelijk weer een Italiaan. En ook uit de baroktijd. We gaan van hem beluisteren. En ik zei al, we pakken nu één of twee delen. Kijken tot hoe ver de tijd het toelaat. Dan gaan we er na het nieuws mee verder. Het concert in D-majeur open 6 nummer 1. En het zijn vijf delen. De namen van die delen zullen wij op onze Facebookpagina neerzetten om te veel geklets te voorkomen. Het wordt uitgevoerd door het Musica Amphion onder leiding van Pieter Jan Belder. MUZIEK